Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is een leerling opgepakt voor een steekpartij. Klasgenoten hoorden dat een jongen tijdens de pauze met een mes werd aangevallen, schrijft het AD. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand opgepakt. Het gaat om een leerling van de school. De school kwam al eerder in het nieuws. In 2018 werd daar humera van 16 doodgeschoten door haar ex. Rond deze tijd komen de Europese ministers van buitenlandse zaken bij elkaar om te praten over de strafmaatregelen tegen Rusland. Gisteren besloot de Russische president Poetin om militairen over de grens te sturen, Oost-Oekraïne in. Het Verenigd Koninkrijk weet al wat voor sancties ze tegen Rusland instellen, vertelt correspondent Fleur Lanspach. Drie invloedrijke individuelen die geleerd zijn aan de Russische regering. Dat zijn dus persoonsgerichte sancties, hun tegoeden worden bevroren. En vijf Russische banken die hier in het Verenigd Koninkrijk zaken doen. Waarschijnlijk maakt de EU later vandaag bekend hoe zij Poetin willen straffen. Een lange gevangenisstraffen voor twee mannen die een advocaat uit Enschede wilden vermoorden. Ze verdwijnen 18 en 23 jaar achter de tralies. Ruim twee jaar geleden werd de advocaat in de buurt van zijn huis neergeschoten. Zonder de snelle hulp van buurtbewoners had hij het niet overleefd.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 Met de VR-bril op moet ze volgens haar pijnprikkels wegschieten. Deze verpleegkundige legt uit hoe het werkt. De patiënt gaat eigenlijk trainen op zijn eigen zenuwbanen en zijn eigen pijnbeleving. Daar gaat hij op werken. Ja, bedoeling is dat patiënten afleiding krijgen en meer controle hebben over hun pijn. Het weer nog, er trekt regen over. Vanavond is het vooral in het zuiden nog nat. Daarna opklaringen en het wordt een koude nacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amsterdam knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer... met bijna 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden veel minder treinen door een kapot spoor. Dat duurt waarschijnlijk nog tot een uur of half zeven, kwart voor zeven vanavond. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Shooting stars in midnight postures. And hanging out on clouds. Rise on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. set the Chatter by the final frame of the movie scene that generates your every. maar uh, net bekomen van uh, Storm Yunis En dan krijgen we de volgende alweer om ons oren. We hebben het over uh, Storm Franklin. Een uh, waarschuwing van het KNMI voor uh, vanavond Code Oranje. Uh, voor het uh, Westen, dus ook voor uh, ons, uh, albert en voor uh, het IJsselmeergebied Code Oranje. Dus met zware windstoten door uh, Storm Franklin. We gaan gewoon het alfabet af, hè? We zijn nou bij de F. Waarvan acte? De volgende wordt een G. Ja, nou, ben Dus, ben Greetje...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 Make you your mind.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 bijeenkomst wat een verplichting is dus ik heb ik krijg, ik krijg gewoon het gevoel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 ik zou zeggen blijf dromen ja dat denk ik ook uh, het voor uh, stappen nog niet even 2, drie naar Mercedes gaan dat denk ik ook niet dat zitten nee ze zijn niet echt vriendjes zeg geloof ik niet echt nee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 Toch komt er nog een uh, toegift. Uh, we hebben maar weer eens gedraaid uh, voor je. Je weet wel uh, wie je eraan uh, meegedaan heeft. Als je een <tie> beetje het geluid hoort. Ik denk nou, Rossi. Ja, heel goed allemaal, ja Heel goed, uit, heel goed. Uit, heel goed. Echt briljant hoor, echt brilliant. Het, het, het mooie <tie> van, die, <tie> van die live registraties is... er zit een hele grote koperen groep achter. Hè. Trompeen, ja, achterfoon. ik vind het zo lekker klinken. Ja. Nou, dit was live in Amsterdam. Ziek en uh, uiteraard ook Sister Slash met We Are A Family.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 verdient een thuis. En zei Luc nou dat je gewoon, of dat hij gewoon uh, bij iemand op schoot uh, kan kas, ja, ja, kas, ik, springen. Ik, ik visualiseer dat Met de 54 kilo, <laughs> dan denk ik van, nou, bij, bij jou zou het nog kunnen, Albertje, Want je geeft uh, genoeg <laughs> tegen, tegengewicht. Ja. Bij mij ook hoor, trouwens. Maar uh, ik zie het nog niet bij Maris gebeuren, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, nee, daar gebeurt het zeker Luc, uh, bovenop. <laughs> dat, dat is precies <laughs> andersom. <laughs> dat gaat er niet worden, hoor. Ik hoop dat ze nog niet meeluisteren, trouwens. Oh, die luistert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 en ik dacht, van nou, die kan dat nummer heel mooi uitbrengen. En ik moet zeggen, ik vind het een prachtig nummer. Is het ook, is het ook. Heel mooi. Uh, nou, we gaan nog even een uh, lekkere gouden ouwe draaien. Daar is hij. De kick heeft hem gebruikt in de nieuwe single, Een Beetje, de single van Terry Scholten. 1959. Eveneens een beetje.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 Vandaar dat ik het even vermeld. Oké, okay. nee, ik dacht nou. <laughs> als, jij nou dacht, als jij erover begint, dan zal er wel gescoord zijn. Nee, nee in dit geval uh, niets. Wij zijn de volgende week weer bedankt voor het luisteren. Pas op, vanavond en vanaf 8 uur de waarschuwing. Code Oranje, ook uh, hier in Nederland, uh, John. Uh, voor uh, Storm Franklin. 100 tot 120 kilometer per uur. En duurt tot een uurtje of 11. En dan uh, gaat de wind weer iets minder worden. Maar het blijft gewoon de komende dagen nog. Uh, Behoorlijk winderig en voor het mooie weer moeten we gaan naar volgend weekend, hè, toch? Uh, ja, ja, volgend weekend uh, beter, betere tijden. We, betere hebben, tijden. We, we hebben nu gewoon slechte tijden. Goede tijden, slechte tijden. Volgende week weer vanaf maandag op uh, RTL4. Okay. Wij zeggen tot volgende week. Dag! Doei doei!